Het is tien uur, Martijn Huis met het NOS-journaal. Bij de stierenrennen in Pamplona is een vrouw uit Australië zwaar gewond geraakt. Tijdens de laatste run door de straten van de Noord-Spaanse plaats werd ze gespietst door een stier. De vrouw probeerde aan het beest te ontkomen door aan een houten balustrade gaan hangen, maar ze trok zich niet hoog genoeg op. Daardoor kon de stier haar in haar rug raken. Gisteren raakte een jonge man zwaar gewond toen een stier hem te grazen nam.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 Asiana Airlines zegt dat zijn reputatie ernstig is geschaad door het tv-station dat mogelijk onzinnamen voorlas... van de piloten van een gecrashed toestel. De luchtvaartmaatschappij overweegt juridische stappen, maar zegt niet welke. Vrijdag meldde een lokaal Amerikaans tv-station... dat de namen bekend waren van de piloten van het toestel... dat verongelukte bij San Francisco. De presentatrice had niet door dat de namen klonken als... Something Wrong en Holy Fuck... Jana zegt dat door de blunder de reputatie van het bedrijf en zijn piloot op het spel staat. De Boeing van de maatschappij verongelukte op klaarlichte dag onder bijna ideale weersomstandigheden. Drie mensen kwamen om. In Westervoort is een oude vliegtuigbom tot ontploffing gebracht. De Britse 500 ponden uit de Tweede Wereldoorlog lag op de bodem van de IJssel. Er werd een paar maanden geleden gevonden bij een duikoefening van de brandweer. Duikers van de explosieve opruimingsdienst... hebben hem vanochtend naar boven gehaald en tot ontploffing gebracht. Vanwege de operatie moesten zo'n 4000 inwoners van Westervoort binnenblijven. Het weer, eerst veel bewolking, plaatselijk wat regen of mondregen. Vanmiddag droog, periode met zon en 18 tot 23 graden. Vanaf morgen een paar dagen zomers, geregeld zon en weinig wind. Maximaal 26 graden dan. Dit was het NOS Journaal. Hallo.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 Het Tropenmuseum werpt een nieuwe blik op de wereldberoemde Nederlandse graficus MC Escher. De tentoonstelling Escher meets Islamic Arts laat zien hoe Escher zich liet inspireren door islamitische kunst. Met tal van topstukken van Escher en uit de islamitische wereld. www.tropenmuseum.nl Laatste kans. Nog tot en met 21 juli in Rijksmuseum Volkenkunde Leiden. Een huisvol in Indonesië. De collectie Liefkes. Een musti. Mis het niet, dit weekend een speciaal Indonesië-weekend voor jong en oud. Voor meer informatie www.volkenkunde.nl Het Noord-Brabants Museum in Den Bosch is weer open. Twee keer zo groot en mooier dan ooit. Met tekeningen van Sanerdam, design van Kiki van Eyck en Joost van Bleeswijk. En een overzicht van 30 jaar Mark Mulders. U raakt niet uitgekeken. Voor meer informatie het noord dit was lekker weg in eigen land. mkbbrandstof.nl. Rust in je kop of je geld terug. Dit is Radio 1. VPRO. Over de onvoltooid verleden tijd. Met Paul van der Gaag. Ja, goedemorgen. Profeten, zieners en genezers. Daarover gaat onze zomerserie. En dan heb ik het over Nederlandse zieners en profeten. Vorige week gingen we voor de start van deze serie 600 jaar terug in de tijd. Naar het levensverhaal van de heilige Lidwina van Schiedam. En over zes weken dan eindigen we in de 20 e eeuw bij het medium uit Tiel, Jomanda. En vandaag? vandaag gaat het over Jan van Leiden. Het gezegde er met een Jantje van Leiden van afmaken, dat kent u vast wel. Maar wist u ook dat dat gezegde in de 16e eeuw een geheel andere betekenis had? U hoort er zo veel meer over. En na elf uur, in de tweede uur van OVT, de geschiedenis van de rugbybal... en in het spoor terug, het tweede deel van Russische aarde, Hollandse dromen. Een serie programma's van Hans Olink ter gelegenheid van zijn afscheid van OVT. Waarin de Russische geschiedenis door Hollandse ogen belicht wordt. Dat allemaal de komende twee uur. Maar we gaan nu eerst 40 jaar terug in de tijd.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 En dat gaat, zag je zo, gaat het naar de verdomme. Dus, nou, dit jaar kennen we het aan de gasten, al ontdekken dat het een gasten werden. En u bent hier gast. Kan u misschien meneer Vos eens vertellen de, op welke manier hij van zijn vooroordelen af kan komen? Daar krijg je meneer Vos niet meer vanaf. Want meneer Vos is namelijk 85, hij wordt ja. misschien 86 dit jaar. Hij is eenmaal van het oude standpunt en hij heeft een hekel aan ons en dat zal hij altijd blijven. Want hij schrijft het openlijk in de krant en daar, daar komen dan juist uh, die fotografen en al die mensen nog af. Ja. Maar u wil ook niet bij de mensen nu gaan zitten hè? Nee. nee. Maar waarom niet? Nou, dan omdat ik met een voor schaam. En, en kijk het volgende het jaar... Volgend jaar hebben we gemeenteraadsverkiezing. En dan zal ik proberen om een nieuwe kiesvereniging op te richten. En dan weet ik zeker dat ze 98 van de, van de bevolking achter het hebben. En die grote vijf gaan eruit die er nou voor gestemd hebben. Tot de laatste sneek zal ik voorhouden om die naaklopers van af te krijgen. Van de Strand af. Ja. Een reportage in Achter het Nieuws was dat 14 juli 1973. Vandaag dus precies 40 jaar geleden. Vanaf het naaktstrand van Kallensoog protest tegen dat strand. Uh, ja, uh, aanleiding van dat protest was het besluit van de gemeente Callandsoog... om dat naaktstrand als eerste in Nederland officieel toe te staan. En we kunnen ons dat nu bijna niet meer voorstellen, maar toen was zoiets nog omstreden. Een strookje van 300 meter strand ging het om. Het allereerste legale En Een deel van de plaatselijke bevolking was daar dus tegen. We hebben nu uh, Maaike Brugmans aan de telefoon van Naturisme Federatie Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, nog maar 40 jaar geleden. Maar het, ja. fe het fenomeen naturisme is toch veel ouder? Ja, dat ook top. in Nederland. Ja. ja, zeker ook in Nederland. In de 19e eeuw kwam het fenomeen een beetje op in Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië. En uh, aan het eind van de 19e eeuw, begin 20e eeuw, uh, begon ook in Nederland uh, het fenomeen op te komen. Uh, dat begon eerst met atletiekverenigingen, die, uh, die ook aanhaakten bij het idee dat bloot sporten en bloot goed was voor de gezondheid. Um, van daaruit uh, ja, ontstonden eigenlijk de eerste, de eerste bonden van lichtvrienden en de vernieuwing. De eerste verenigingen en groepen vrienden die uh, in de weekenden, weekenden bijvoorbeeld samen voettochten maakten. En dan uh, ook heerlijke naakt en naakt ja, Vanuit atletiekverenigingen? Ja. ja. En, en, en, en, en waar deden ze het dan al in de jaren twintig? Want het is duidelijk nog niet op het strand. Nee, nog niet op het strand. Uh, eigenlijk op, uh, op plekken die ze tegenkwamen, die daarvoor geschikt waren. Uh, natuurwandelingen, voettochten, fietstochten. Dat, uh, dat kwam allemaal veel voor. En als ze dan een geschikte plek tegenkwamen, dan, uh, ja, dan trokken ze de kleren uit en dan uh, werd daar uh, of uh, naakt gezond, of als er water was, naakt gezwommen. Of uh, ja, ook uh, wel naakt aan sporten gedaan. Maar altijd wel op afgelegen plekken waren waar niemand het zag en waar ze niemand tot last waren. En werd dat toen in de, zeg maar, zeg maar voor de Tweede Wereldoorlog ook al gedoogd of werd er wel tegen opgetreden? Nee, het werd, het werd meestal wel, uh, wel gedoogd. Uh, ze hadden, op lokale plekken waren er soms ook wel afspraken met de koddebijen dat als hij eraan kwamen... Dat, dat ze even snel uh, wat aantrokken of uh, een stukje gingen zwemmen zodat het niet zichtbaar was dat uh, mensen daarnaakt recreëerden. En uh, Dus ja, het werd meestal, uh, meestal werd het gedoogd. Maar er waren inderdaad nog geen officiële, officiële plekken daarvoor aangewezen. Ja. En hoe zit het met die stranden? Want het eerste strand dus in 1973... Ja. Uh, toen bestond er al lang zo'n uh, natuuristenverenigingen met eigen terreinen en dat ja. soort dingen. Uh, uh, uh, uh, hoe kwam het dat het zo laat was op het strand? Uh, nou, het werd ook op het strand al wel veel langer gedaan... maar op zo'nzelfde soort gedogen manier... Bij Hoog bijvoorbeeld zijn er ook berichten dat er al twintig jaar, voordat het een officieel strand was, al uh, naakt gerecreëerd werd. Um, en dat er de naturistenverenigingen die, die waren opgericht, die hadden gewoon hun eigen stukken land gekocht. Dus uh, daar mochten ze doen wat ze wilden. Maar vooral op openbare plekken ja, was het een beetje kijken naar, uh, naar de omgeving, kijken naar, uh, naar de wet die daar uh, wel of niet langskwam. En, en werd het eigenlijk uh, al veel langer gedaan dan, uh, dan dat het officieel was toegestaan. Ja. En bij Callands Oog zijn men toen, uh, is men toen processen gaan uitlokken? Ja, nou, eigenlijk was het uh, de bedoeling om twee jaar eerder... Op, uh, op Texel al een naaktstrand officieel te krijgen. Er zijn toen uh, officiële uh, aanvragen voor gedaan. Uh, uiteindelijk heeft de gemeenteraad dat daar toch afgewezen. En toen deed zich eigenlijk een, uh, ja, een mogelijkheid voor uh, bij Callands Oog... waar dus al veel langer naakt werd gerecreëerd... Um, en waar mensen inderdaad op het moment dat, uh, dat de handhavers aankwamen... snel even wat aanschoten of wat, even gingen zwemmen. En op een gegeven moment zaten daar een aantal mensen... en die zeiden dat is toch eigenlijk van de We zitten hier al jaren, we zijn niemand tot last. Um, we laten het erop aankomen. Dus eigenlijk bij toeval uh, ja, was het bij Callands oog zo... Dat, uh, dat daar een proefproces uh, kwam waarin uitgemaakt werd... of daar het, uh, het mocht, of daar naakt gerecreëerd mocht worden. Ja, en van de rechter mocht dat toen. Van de rechter mocht het inderdaad. Zelfs in hoger beroep uh, zijn de twee personen die toen uh, zijn geverbaliseerd ver uh, vrijgesproken. Ja, en daarmee was natuurlijk de weg vrij uh, ook voor andere plekken. Ja, want de gemeenteraad in Callandsoog heeft toen daar hè, de, de, die, die uitspraak van de rechter gehonoreerd door het officieel aan te wijzen. Ja, klopt. Ja. Twee jaar later is inderdaad uh, door de gemeenteraad van Callandsoog daar uh, officieel een naaktsrand aangewezen. En uh, ja, van daaruit ging het eigenlijk een stuk sneller, want eind jaren 70... Hallo? Hallo? Ja, oh ja, ik, ik hoor ah. u weer. Ik was, ik was even het geluid kwijt, sorry. Ik ga oh, verder. precies. Ja. Uh, eind jaren 70 uh, waren er langs de Noordzeestrand uh, al tien officiële stranden. Want na oog uh, volgde Scheveningen, Hoek van Holland, Zandvoort en uiteindelijk ook, uh, toch ook Texel uh, met een officieel strand. Dus van daaruit uh, ging het een stuk sneller. Ja, en dat protest van meneer Piet Vos, heeft dat nog iets opgeleverd? Nee, uiteindelijk uh, heeft dat niet veel meer opgeleverd. Hij is niet uh, geslaagd in zijn opzet, want uh, het naaktstrand op Oog is, uh, is er altijd gebleven. En dat is nu al, uh, al 40 jaar. Ja, maar er is nog wel een hoop commotie daarna ook geweest. Ik kan me zelfs herinneren dat mijn dat leerling ik geloof, van de RPF zich in de jaren 80 nog boos maakte over een naaktstrand wat op Madurodam kwam. Ja, dat ja. klopt inderdaad. Daar was uh, nog wat commotie over. Maar ja, Madurodam is natuurlijk een afspiegeling van Nederland... en van de Nederlandse samenleving. En zeker in de jaren tachtig was het natuurisme al zo wijd en zuid verspreid... dat de naaktstrand eigenlijk niet kon ontbreken op Madurodam... Als je, als je toch een goede afspiegeling van Nederland wil geven. Ja, wat dat er gaat, was Madurodam eigenlijk symbolisch... voor de acceptatie van het naaktstrand in Nederland. Ja, in dat opzicht wel, zeker. Ja. ja. En, en, en tot, tot slot, als we naar de situatie nu kijken... hoeveel naaktstranden zijn er nu? Er zijn nu zo'n zo 90 naaktstranden in, in Nederland... waarvan er zo'n 40 langs de Noordzeekust uh, zich bevinden. Ja. En, dus, dat, uh, en, en dat strand van Callens, Oog, wat destijds maar, maar 300 meter breed was... Hoe, is dat nog steeds zo'n zo klein naaktstrandje of nee, is het wat groter geworden? dat is een geworden? stuk groter. Het is nu zo'n 2300 meter. Van strandpaal 14,5 tot 16,8... Dus het is ook nog eens een keertje uitgebreid. En mensen gaan er nog steeds met erg veel plezier naartoe... om daar heerlijk van de zon en van de zee te genieten. Ja, en van protesten hebben jullie geen last meer? Hè? Nee, daar hebben we nooit dus last meer van. Oké. Okay. Maaike Brugman, hartelijk dank voor deze toelichting. Graag gedaan. Ja, dan is het nu tijd voor onze zomerserie... over Nederlandse zieners, profeten en genezers. Luister naar Jos Palm en Michal Citroen. MUZIEK In de 16e en 17e eeuw was Jan van Leiden een BNR. Iedereen had wel gehoord van de zelfgekroonde koning van de wederdopers, die zich in de jaren 1534 en 1535 verzamelde in Münster en daar een kort koninkrijk stichtte. Het er met een Jantje van Leiden afmaken duidt nu op iemand die er met de pet naar gooit. Het is niet een heel vreselijke belediging. Iedereen gebruikt het wel eens, vermoedelijk zonder te beseffen... dat die zinsnede eeuwen geleden een heel andere lading had. In de 17e eeuw betekent de vergelijking met Jan van Leiden... dat je het hebt over een charlatan die bewust mensen met mooie praatjes en lege verzinsels bedriegt. Ja, en dat komt hem duur te staan. Maar dat krijgen we allemaal nog te horen vanochtend. Uh, vandaag in OVT deze overmoedige man, hij noemt zich koning, hij doopt maar raak. Hij pleegt veel wijverij en verder trekt hij zich van God nog gemod erg veel aan. Een instrument van de Satan volgens velen en volgens zelf een instrument van God... Uh, hij richt zichzelf te gronden, maar daarover later meer. Onze gesprekspartners vandaag in deze aflevering... zijn de historici Luc Panhuizen, auteur van onder andere het boek... Münster, de beloofde stad. En een klein boek over Jan van Leijden en Piet Visser. Ja, kenner van Uit, bij uitstek bij Van de Doopgezinde geschiedenis. En natuurlijk, zoals altijd, aan tafel... althans een aantal afleveringen bij ons... Peter-Jan Magri, senior onderzoeker van het Instituut. Heren, welkom... Ja, om te beginnen met een hele simpele vraag. Uh, Luc Panhuizen is tenslotte de, de, de biograaf van een klein boek over onze hoofdpersoon van vanochtend. Jan van Leiden, uh, wellicht iemand op, om trots op te zijn? Een Hollander die het de wereld in beroering heeft gebracht? Ja, ja vind ik wel. Je, je kunt wel. je kunt wel trots op hem zijn. Ik bedoel, uh, hij heeft iets begrepen van... Uh, zijn tijdgeest. Uh, en dat heeft hij tot een soort extreem weten door te voeren. En dat het zo bloedig is geëindigd... dat lag misschien wel een beetje in die tijdgeest besloten. Maar ja, ik vind dat je ook uh, zijn bestrijders... Uh, wel het een en ander kan verwijten. Want Jan, uh, Jan van Leijden en zijn uh, tijdgenoten... Zijn, zijn volgelingen, moet ik zeggen... Uh, die zijn, die hebben, die, nee, die zijn redelijk onrechtvaardig behandeld. Ja, we lopen nu heel ver vanuit. Ja. We lopen naar de apotheose van het leven van Jan van Leiden... dat hij een eigen ja, communeachtig christelijk koninkrijk sticht... in het stadje Münster, niet te ver van de Nederlandse grens. Daar komen we allemaal nog op. Uh, Piet Visser... Uh, Jan van Leijden, een man die zijn tijd begreep. Een, een, later is van hem een revolutionair gemaakt. Uh, je kunt je in die woorden vinden, een man die zijn tijd begreep? Aanval. Ja, helemaal. Het is uh, een man die de tijdgeest uh, heel goed verstond. Uh, het was ook een man die niet schroomde om uh, op de plaats van de heilige stoel te gaan zitten... door zichzelf tot profeet te benoemen. Dat was daarvoor het alleenrecht van de katholieke kerk. En hij waagde het... Uh, om dat te tarten, wij kijken nu anders tegen profeten en profetieën aan, dus daar moeten we het straks ook nog maar eens over hebben. En we zijn geneigd om dat nog steeds met een vorm van ja, irrationaliteit, parapsychologie en, en allerlei uh, dwaasheden te associëren, maar in zijn tijd was dat eigenlijk niet eens zo schokkend en, en slecht. De mens was met de eindtijd bezig. Mo moeten, we ons be moeten we ons voorstellen dat, dat er, als je de deur uit ging, een beetje geluk kwam je een profeet tegen? Bij wijze van spreken, de, de, de, de magie in de wereld van de 16e eeuw die was groot. Uh, je, op de markt kwam je al de profeten tegen die aan de hand van prognosticaties voorspellingen deden over jouw toekomst, de toekomst van de wereld. Dat was meestal die beste en je had ook spotprofetieën en lees de boeken van Herman Pleijer maar eens op na. Ja. En je kunt uh, voorspellingen als, als het winter wordt, dan wordt het koud. Uh, in die orde van grootte. de mens in de 16e eeuw was gewend aan, aan al dat soort bijgeloof. Uh, niks bijzonders eigenlijk. En, en daar leven jullie van, Peter Jan Magrie, het PJ Meertens Instituut, hè? onder meer. Ja, zeker. Ja, als je deze man uh, zou moeten typeren, ja, dat is dat, een wat breder perspectief. Ik, ik, ik vind, het is lastig, hè, want we hebben natuurlijk in deze serie behandeld heel veel van dit soort personen, maar hij springt er natuurlijk toch wel uit, hè, in vergelijking met Jon Manda of anderen. Dus waar ik eigenlijk aan moest denken, was aan een soort Che Guevara, die jong was, charismatisch... die, die, die revolutionair was. Hè? Want dat is, in tegenstelling tot alle anderen die we hebben... Die, die zijn niet zo revolutionair... in de zin dat ze dat ook in de praktijk willen brengen. Dus ik vond het een soort shake met aan het begin een tikje Roel van Duin... en op het eind een beetje Charles Manson... als hij, als hij doorslaat, als het ware. Ja. Ja. En, ja. Um... en dat vind ik wel een mooie. Want dat revolutie... dat zit ook in reformatie. He, die, die, die, die hele periode dat Luther... Uh, zijn kerkhervorming start... Revolutie is, ja nou ja, terugbewegen naar een oorsprong. Reformatie had precies hetzelfde. Ze wilden gewoon naar die, die hele zuivere oerkerk die ooit door Christus was uh, uh, gesticht. En uh, ja en vandaar ook dat. Dat, dat, dat ze het idee hadden dat ze eigenlijk uh, een soort nieuwste testament uh, aan het uh, uh, verwerkelijken waren. Dat dus, uh, ja. is gaan ontleden deze Jan van Leiden. De beweging in ieder geval die hem brengt tot een koninkrijk in Münster staat. En dat zeg je al op de schouders van een enorm religieuze verandering die al een tijd aan de gang is. Um, laten we de man daarin plaatsen. Hij wordt geboren in Zevenhoven als zoon van een onderschouw. Zijn moeder komt uit de buurt van Münster. Wat voor soort jeugd heeft hij? Nou, het kan slechter. Je, je, je, je vader is, uh, is inderdaad onderschouwd. Dus die is betrokken bij de rechtshandhaving. Um, Jan heeft uh, geen slechte opleiding gehad. Hij is in uh, de leer gegaan bij een kleersnijder. Hij heeft later de meesterproef afgelegd. Dus als de normale economische tijden waren geweest... Dan was Jan gewoon in een van de belangrijkste textielsteden van de lage landen in die tijd. Dan was hij kleersnijder geweest. En dan lag de toekomst voor hem open. Maar er was een grote economische crisis. Dus in die jaren uh, ook enorm veel werkloosheid in Leiden. Grote uh, hoeveelheden kleersnijders onder andere verlaten de stad op zoek naar uh, betere nering. Wat is de reden van die crisis op dat moment? Uh, er zijn veel oorlogen uh, en ook... Uh, ja, het is een beetje een textielhistorisch verhaal. Maar uh, er zijn landen die gaan goedkopere textiel uh, produceren. En Leiden valt dan een beetje terug. En dat wordt al heel snel gevoeld. Dus uh, de burgervaders van Leiden die schrijven onder andere in hun stadsboeken op... dat grote drommen uh, ambaslieden de stad verlaten. En Jan bevindt zich in die uh, exodus. En die gaat uh, op reis, gaat op zoek naar... Uh, betere handel om ja, geld te verdienen. En hij gaat naar Lissabon, hij gaat naar... En dus al, allemaal steden die uh, aantakken bij de grote handelstromen... waar ook uh, nou ja, textiel in wordt uh, vervoerd. Lissabon hoort erbij, Londen hoort erbij, hij gaat naar Lübeck. En tijdens al dat rondreizen langs die Europese kusten... komt hij ook in aanraking met uh, de reformatie, het woord is al gevallen... Uh, een enorme omwenteling in hoe je tegen kerkelijk gezag aankijkt... en hoe je met je ziel en met de hemel enzovoort uh, moet omgaan. En dat heeft, denk ik, Jan van Leijden diepgaand beïnvloed. Ja, wie komt hij tegen die die interessant vindt, Piet Visser? Uh, nou, ik denk dat we dan terug moeten naar de beweging van het doperdom... voor zover ik daar zicht op heb. Uh, is een, een key figure is Melchior Hofman... Hofman is degene die het dopendom in de Nederlanden heeft geïntroduceerd. Uh, vanaf 1530 vanuit Emde. En uh, het is in die contrainen, denk ik. Uh, het is toevallig dat, dat, of misschien niet toevallig, dat ook Hofman. Uh, zich met de, de mode en de kleding bezig is. Uh, hij was een bondhandelaar... en heeft eigenlijk dezelfde handelsroutes afgelegd als Jan Leiden ook. En, en Lubeck is een cruciale plek geweest. Ik weet niet of Jan ooit in Straatsburg is geweest. Nee, nee. nee. dat weet niemand. Of, of nee, er nee, is hij niet geweest. Is hij niet geweest. Nee. En, um, dat, dat doperdom... Precies. Leg eens uit waarom dat doperdom op dat moment een issue is... Uh, dat, dat is een belangrijk issue omdat het dopen om in de lage landen eigenlijk de eerste reformatorische beweging is. He, iedereen weet dat 1517 Luther, uh, daar is het allemaal mee begonnen. Uh, dan krijg je vervolgens uh, Zwingli in uh, uh, Zurich. En in de schaduw van de Zurische reformatie in Zwitserland, uh, daar is een groep heeft zich daarvan afgescheiden, omdat die vond dat de grote reformatoren tot dan toe, Luther en Zwingli eigenlijk nog steeds het pakt met de overheden... in stand hielden zoals de kerk van Rome dat eeuwenlang had gedaan. En uit die groepering uh, die protest aan tegen de, tegen, uh, de, de positie... die uh, Zwingli de kerk wilde laten innemen... en dan vooral op het punt van de doop ook... de kinderdoop wilde handhaven... is een uh, ja, subcultuur ontstaan van uh, protestanten... Uh, die zich uh, radicaler gingen opstellen en letterlijk... Uh, naar gestreefd hebben ja, de, de, de gelovige doop in te voeren, de volwassen doop... Uh, zich daardoor uh, van het staatsgevoel niks meer wenst uh, aan te trekken... en afgezonderde gemeenten te maken. En waarom is die doop nou net datgene waar het om gaat? Uh, de kinderdoop in, in de oude tijd voor de reformatie... was eigenlijk tegelijkertijd ook het burgerdomsbewijs... voor elke inwoner van het grote Romeinse of habsburgse Rijk. En uh, dat vond men eigenlijk een aantasting van uh, de doop zoals Christus die ooit gepredikt had. Hè. Christus was zelf op volwassen leeftijd door Johannes de Doper in de Jordaan gedoopt. En men vond dat men uh, eigenlijk in, in navolging van het evangelie gemeenten moest stichten die los stonden van elke staatsbemoeienis. En dat moest een bewuste keuze zijn van iedere gelovige. En daarvoor was de volwassen doop de enige zelf volledig gemotiveerde doop om dat uh, te bewerkstelligen. Dus eigenlijk was het ook een enorm uh, emancipatorische uh, ingreep. Uh, dus niet meer gewoon uh, willoze zuigelingen dopen. Nee, je moest er zelf voor kiezen. En uh, dat doperdom is ook enorm gemotiveerd. Dat, het is klein, het is gemotiveerd. En ze hebben een hele uh, eigen beeld van zichzelf... dat ze de uitverkorenen zijn uh, van Christus, die, of van God... die eigenlijk weer ja, die hele kerk, dat hele christendom... moeten gaan revitaliseren. En die doop, dat is eigenlijk een initiatieriete om... in navolging van Christus, die Jordaan... dat was gewoon maar een rivier in het beloofde land. Maar je kunt er, overal kun je een Jordaan aanwijzen waar... Uh, die nieuwe uitverkorenen gewoon met het ritueel van Christus, die doop van Christus, kunnen worden geïnitieerd. En als u nog bedenkt dat in Zwitserland uh, het eetverbond, de eidgenossenschaft, uh, tot het cement van de Zwitserse maatschappij behoorde. En hmm. van de ene dag op de andere dag is er een groepering die zegt van daar doen wij niet meer aan mee. Hmm. Edesweren was bijvoorbeeld ook zo'n principieel punt. Uh, ja, dan maakt hij zelf eigenlijk dat paria van ketter van de maatschappij. Dus van meet af aan heeft die beweging van het doperdom... de verdachtmaking van, van ketterij uh, op zich geladen. Want was dat voor de moederkerk nog een gevaarlijker beweging... Uh, dan, dan Luther en Zwingli op dat moment? Uh, nou, gevaarlijker is moeilijk te zeggen, maar je ziet dat die, die stedelijke samenleving in de, in de lage landen natuurlijk wel een hele goede biotoop vormde, waar natuurlijk die individualiteit en, de, en, en, het, en het zelf ook uh, functioneren, wat, wat, wat, wat Luc ook zegt, dat je daar ja, je, je, je bewust wordt van je, van je, van je zelfstandigheid, hè, dat, dat, dat, ja, dus daar zat in potentie natuurlijk een... een, een een sterke gevaar in voor de, voor de kerk. En die was natuurlijk al een beetje bewust geworden... door eerdere bewegingen... die vanuit die moderne devotie... Uh, uh, al uh, geïnitieerd waren. En uh, dat, dat, dat speelde zeker een rol. Ja. En, en tegelijkertijd is het zo... dus die, de hernieuwde doop van de volwassenen... de zuivering, opnieuw beginnen. En tegelijkertijd zit iedereen, of zijn vrij veel mensen in deze tijd... met een soort eindtijdverwachting. Ja. Het einde der tijden is erbij. Dus dan zou je zeggen... we maken je allemaal zo'n druk over. Wat doe je het allemaal voor? Want het is toch zo klaar. Maar daar gaat het dus... kennelijk juist Ja, om. daar gaat het om. Want, Leg uit. Uh, nou, het zijn vooral... Kijk, het christendom bestond natuurlijk uit... heel erg veel verschillende soorten christenen. En het zijn niet... de, de, de, de gelovigen die... Uh, hun godsvrucht... op de automatische piloot hebben... die een reformatie beginnen... of uh, zich laten dopen. Het zijn... De mensen die zich vastklampen aan het geloof, voor wie het geloof heel erg belangrijk is, bovengemiddeld belangrijk. En dat zijn mensen die zeg maar in, al potentieel in een staat van opwinding verkeren. Die kennen nou, bepaalde passages van de Bijbel. En die dopers die waren allemaal redelijk op de hoogte van dat enerverende hoofdstuk openbaring van Johannes, waarin eigenlijk het eind der tijden wordt aangekondigd en een schilderachtig kataclysme van ondergangstafrelen en bloed en, en monsters met ik weet niet hoeveel koppen, waarmee God eigenlijk het, het einde van de dan bekende wereld bewerkstelligt en er een nieuw begin moet komen. En in de actualiteit van de jaren 30 in de 16e eeuw, uh, of ik moet zeggen jaren 20, lijkt de lijken gebeurtenissen eigenlijk een afspiegeling van bepaalde beelden... uit de, de openbaring van Johannes. Bijvoorbeeld de Turken, de heidenen uh, van de islam... die versloegen de, uh, de christelijke legers in Hongarije bij het plaatsje Mohaks. Uh, dan had je een verschrikkelijke oorlog in het hart van Europa. In, in Duitsland, de Boerenoorlog, waar al eindtijd werd gepredikt. Het is ontiegelijk bloedbad geworden... En dan heb je de keizer van het Romeinse Rijk. Die had allemaal huurlingen uh, in dienst. En die huurlingen waren veel protestanten onder. Die waren onderbetaald. Bevonden zich in de buurt van Rome. En die gingen zomaar over tot de plundering van de heilige stad. Dus de keizer die bescherming moest zijn van de katholieke kerk... werd ineens, ik moet zeggen, een nagel aan de doodskist van, van de paus. Want de paus die moest zeg maar, zijn, zijn Engel, engelenburg binnenvluchten... terwijl de huurlingen van de keizer... Rome aan het plunderen waren. En het is nou, toch een soort uh, gevangenschap... in zijn eigen burg geweest van meer dan een jaar. Dus alles wijst erop dat er iets... Uh, gaat gebeuren, het want het alles... gaat overal... zo slecht. Ja. Dat het, het kan niet anders. Ja. En als ik het nou goed begrijp... Uh, uh, Luc Panhuizen of Piet Visser... die profeten... die willen proberen... duidelijk te maken dat als je nou hun... volgt, dan overleef je... dit, omdat er... 144.000... geloof ik, uitverkorene... <laughs> Uh, uh, mogen overblijven als de rest is uitgemoord. Dat is toch kort ja, nee, door de bocht? Dat, dat, is, uh, dat is helemaal juist. Uh, je moet niet vergeten, de, de, de gelovige mens uh, onder de katholieke kerk... Uh, die werd natuurlijk zijn leven lang bang gemaakt uh, over wat er hiernaast stond te gebeuren. Hij wist niet beter dan dat de kerk het enige bemiddelende instituut was... wat kon bepalen van ga ik de goede kant of heb ik zicht op de eeuwige hel en verdoemenis... Uh, dat instituut dat zich door uh, zeg maar de aflatenhandel te introduceren... zodat je je hachje kon kopen en je hachje kon redden. Uh, maar dat betekende dat uit allerlei gevoelens van, van anticlericalisme... antipathie tegen de kerk... Uh, ja, ook dat alleenrecht over het menselijke heil betwist werd. En, een profeet deed eigenlijk niks anders... Dan dat recht zichzelf toe-eigenen. En daarvoor had hij talloze voorbeelden in de Bijbel. Het hele oude testament hangt er vol mee. profetieën hm. van Elia en Elisa. Maar betekent het dan dat voor een deel dat hele programma van de, van de katholieke kerk... wat je op dat moment hebt, uh, biechten je zonden worden vergeven... en wij stomen jou wel klaar voor de zaligheid als je helemaal sterft... dat steeds meer mensen dachten... dat programma, daar ben ik er niet meer. Ja, ja, Eigenlijk, wat Piet zegt... is natuurlijk, dat is de crux. Een, een kerk kan... alleen maar zo'n functie vervullen. Of uit vertrouwen... of uit gehoorzaamheid... op basis van angst. Vertrouwen was er al lang niet meer, maar angst dus wel. En, uh, en je ziet dat... na Luther, er is echt een golf... over, over Europa... gaat van mensen die... Uh, denk ja, maar ik weet het eigenlijk zelf wel. Ik, ik voel toch gewoon hoe het zit. En dan hadden ze, na nou, nou, begrip van een paar Bijbelpassages, en heel erg veel angst, en, en, en weet ik wat, veel wat ze allemaal meenamen. Maar je ziet dat overal uh, in, in Europa duiken uh, profeten op, boetepredikers. Uh, mensen gaan met Bijbelpassages aan de haal. Er is een enorme inspiratie die ja leidt tot de raarste voorspellingen en die 144.000 ja dat is gewoon een schilderachtig detail wat Melchior Hofman eh, ook eh, uit de openbaring heeft geplukt maar daar waren het van variaties erop. Ja, maar het is wel Beetje interessant dat het dan zo grassroots is. Hè? Dus, dus je ziet ook dat het, het gaat, gaat om bakkers, het gaat om, om, ja. om, om, om, om kleermakers en dat soort dingen. Maar ook ridders hoor. Er waren ook ridders die. Uh, maar aan ook, de ja, maar ]en. het is toch interessant hoe die participatie van, van dat ja. soort sociale lagen ook een rol speelt. En dan ja. kan je ook kijken wat, wat, wat, wat, wat uiteindelijk de trigger is geweest. Hè? Want uh, kan je daar iets over zeggen, misschien ook. Want hij, hij is zelf een hele populaire straatzanger ook geweest. Hè? Heb ik hij was zeepen. redenrijker. En, en, en, en, en ja, dat is Jan, Jan van Leijden. En had charisma. En ja. dergelijke. En zijn dat dan ook... Dat, hè? Want dat speelt dan vaak. Dat, dat soort elementen... Hè? Jomanda later hè, zien we ook. Die was ook een zangeresje geweest. Mislukt een beetje. Ja. En weet dan met dat soort maar, charisma maar ook massa's te overtuigen. Op dat emancipatorische. Je ziel was een beetje het kostbaarste wat je had. En... Het, het gevoel wat leefde was dat de kerk uh, had zitten woekeren met jouw ziel. Had geld verdiend en ondertussen uh, was het humeur van God steeds, zeer, steeds meer verslechterd. Ja, maar of dat zo gevoeld werd nou, individueel ja, je, je, je, en lokaal. Je mag de kerk, tenminste dat is mijn overtuiging, er was echt woede. Blijf, blijf van ons geloof af, want uh, je Pest de verhouding tussen het aardse en het hemelse. Kijk maar om je heen. Wat hebben de Turken met de christelijke legers gedaan? Wat gebeurt er allemaal in Rome? Dat is de antichrist. Dat is de wereld op zijn kop. Wij moeten dat zelf in de hand nemen. En, en, en dit is echt een enorme vitaliteit. Maar, maar, maar, maar samen met de gewetensnood. Is die explosie van religiositeit dan ook toch zoals vaak... een vorm van sociaal protest? Ja, zeker. Het is, al, ja. het is natuurlijk ook, ook een, een breed, breed ongenoegen wat er leeft. En zeker als je natuurlijk in verwarring raakt. Als je, he, want de communicatiemiddelen waren natuurlijk, natuurlijk ook goed. Als je natuurlijk voortdurend hoort dat er verschillende nieuwe stromingen zijn. dan raak je in verwarring. weet je niet wat je moet doen. En ik denk, ja, of het nou. He, als je honger hebt, dan maakt het niet zoveel uit. of je bij de een of de andere aansluit. Want ja, die beginnende beweging hebben natuurlijk ook niet zoveel te bieden in dat opzicht. Maar je zoekt natuurlijk. Wat Piet ook net zegt, je zoekt om het he, naar het heil. En maar, naar de zekerheid. Maar je zoekt naar het heil, je zoekt naar de zekerheid. En wat Luc net samenvat, Je zegt en de, niet niet, de katholieke kerk kan het niet meer. De omstandigheden zijn zodanig dat God behoorlijk pissed off is. En we moeten God weer ja. gunstig zien te stemmen. En ja. daarvoor moeten we zelf actie gaan ondernemen. Nou, kijk, is en, dat wat die dopers gaan doen? Ja, Jan want, van want, want we hebben we het hebben nog een, eigenlijk heel globaal nou over wat in de reformatie speelde. Maar dat dit eindtijdgeloof... zet alles op scherp. Um, dat, ik zei, zei zo net... een beetje gekscherend humeur van God... Was, uh, werd versle, uh, verslechterd. Um, als de tijd... der troebelen aanbrak... dan uh, was er een hemels besluit gevallen dat het welletjes was met de mensheid. Er moest gewoon een grote schoonmaak komen. De, de, de heilsgeschiedenis raakte... eigenlijk aan zijn logische eindpunt. Er kwam een grote schoonmaak. En... Uh, Daarna zou er het grote gericht komen. Dus de mensheid die verantwoordelijk was voor al die uh, slechtheid, die zou gaan boeten. En er was een, moest, kon een klein groepje overblijven. En die, uh, die werd dan in het hemelsgericht werd die door God doorgelaten naar de hemel. Ja. En die moest je zorgen dat je daarbij kwam. En dus moest je je snel laten dopen, want ja. dat was wel een ritueel daar ja. daarbij hoorde. En op een gegeven moment gaan ze zo ver door ook gewoon die eindtijd heel precies te benoemen. Het gaat op die dag gebeuren, daar en daar. En je moest er op maar tijd dat... bij zijn. zijn. Want er was ja. een maximaal aantal uitverkorenen natuurlijk. Nog ja. één aspect, als ik dat mag noemen... dat is de ontdekkingsfreude die zeg maar, de gewone man... plotseling voor zijn kiezen kreeg... om zelf de Bijbel te gaan interpreteren. Uh, de katholieke kerk had altijd het alleenrecht gehad... op de gelatiniseerde wijsheid die mm -hmm. over het volk werd uitgestrooid. Uh, plotseling zijn daar bijbelvertalingen geïnstigeerd door Luther... en de mens gaat zelf aan de slag. En je hoeft maar uh, een, een kleine geleerde te zijn... om nog groter dan de master te zijn. En plotseling uh, zit je in de materie die tar daarvoor... Aan, aan een elitaire uh, katholieke kerk was voorbehouden. Ik wil graag naar Jan van Leijden, maar nog heel even Jan van Leijden ook in Nederland. Want in Nederland ja. is er ja. nog niet zoveel aan de hand, geloof ik, hè? Nee, Nederland ligt... Uh, uh, vlak bij Brussel, waar de landvoogdes zit, uh, familie van de keizer, en die heeft een strak regime. De, de, er reist een inquisiteur rond in de zuidelijke Nederlanden. En, uh, iedereen houdt zich daar een beetje. Iedereen houdt zich koest. Koest. Ja. Nou, dat is niet helemaal waar. Lucas, oh, oh, mag... ik dacht ik doe het eventjes kort. Ja, maar dat ja. ja, is wel heel kleine toevoeging. Ja. ja. Kleine toevoeging. Uh, er was al een, een, een tamelijk uh, massale beweging uh, van uh, sacramentariërs. En dat waren mensen die hoewel ze katholiek bleven zich toch uh, in, in het het stelde tegen het heilige sacrament en dat Christus vlees uh, werd lichaam werd in, uh, in, in de hostie dat bestreed men en dat is een beweging die je in verschillende kringen vooral intellectuele kringen in het westen in Nederland ook tegenkwam en dat is zeg maar wordt nog steeds als een soort voor de voedingsbodem voor de profeten precies. die naar ja. Nederland ja. op een ja. gegeven ja. moment en die was voor eigen bodem die sacrament. Ja ja ja, ja, ja ja ja zeker ja. Ja. Maar op een gegeven moment richten die profeten, komen dus in Nederland terecht. Jan van Leijden die wordt cafébaas en daar leert hij ook prediken. En ja. mensen zijn enthousiast daarover. En dan moet het allemaal in 1533 in Straatsburg gebeuren in eerste ja. instantie. Hè? Volgens, volgens de profetie van Melchior Hofman, die meneer die uh, Piet zo net al introduceerde. Ja, en dat gebeurt niet. Dat nee. was altijd natuurlijk vervelend, nee. nee. Dat uh... was een foutje in de berekening. Ja, 2013 uh, nog steeds niet. Nee. nee. <laughs> maar kijk, in de, in de apocalyptiek, dat laatste boek van het Nieuwe Testament, daar, daar worden allerlei getallen symboliek uh, gehanteerd. En twee van de getallen die wezenlijk zijn, is het getal 3,5 en het getal 20. En Melchior Hofman had nu eigenlijk een verkeerde optelsom gemaakt. Dat hij, niet, uh, dat hij op 1533 in plaats van 1534 uitkwam. Ja, want dat is dan de nieuwe datum. Als het in ja. niet ja. zal gebeuren, dan. Ja, en dat oh, zou wel... kunnen middenstanders goed rekenen. Maar ja. goed, ja. Ja. verder. En dan is er een verwachting. En laten we toch proberen daar even ja. snel naartoe te gaan. Ja. dat dat in Münster ja. zal gaan gebeuren. Maas in 1534, dan ja, gaat het, Münster. het gebeuren. Ja. En Jan van Leijden... die vertrekt op een gegeven moment naar Münster. Ja. Met volgelingen. Waarom daar en waarom. Hey. Nou, Piet heeft het al gehad over de sacramentariërs. Er was in Münster was er een uh, heel interessante predikant. Stoeten Berend. Uh, vrij vertaald brodenberend. Die al beweerde... Jongens, die, die hostie zal nooit van zijn leven het lichaam van Christus worden. Ik eet hem nou op en morgen poep ik hem weer uit. De kerk lag plat. Jan in zijn kroeg hoorde van die, van die charismatische brodenberend... Die wilde die man zelf horen eh, spreken. Hij kende Munster een beetje uit de verhalen van zijn moeder. Ging daarheen, raakte helemaal geïnspireerd. Hij heeft daar drie maanden rondgehangen. Is toen naar zijn kroeg gegaan, weer in, in Leiden. En eh, toen even later. De wederdopers rondtrokken door Holland. Met de missie om zoveel mogelijk mensen te gaan dopen. 144.000. Stond Jan van Leiden vooraan om ze te laten dopen. En hij werd eigenlijk een adjudant van de leider op dat moment. Een bakker uit Haarlem. He, ook weer bakker. He, een producent van brood. Um, en die, die bakker, dat was een, laten we zeggen, vulkanische persoonlijkheid. Die, die kon echt godswoede tot in al je vezels overbrengen. En hij zei: jongens, we gaan naar Münster toe. Want mijn adjudant uh, Jan van Leiden heeft aangevoeld dat God ons daarheen wil hebben... als het eindgericht wordt uh, aangeroepen. Dus, allemaal dopers gaan naar Münster toe. En dat zijn er? Dat, dat begint met paar honderd. Nee, het begint eerst met paar. En die beginnen te dopen. En die, die, die Stoetend en berend heeft het klimaat al zo erg uh, rijp gemaakt... dat wel er honderden uh, inwoners van Münster zich laten dopen. Op een bevolking van... Uh, 8000. En zijn die anderen, zijn die daar blij mee? Dat die wederdopers en die profeten Münster hebben aangewezen? Want het lijkt me niet echt tof als jouw stad. Of, of, of juist wel? Nee, de politieke situatie Piet in Visser. Münster... Uh, uh, creëerde eigenlijk ook kansen... Uh, waarop uh, reformatorische bewegingen voet aan de grond kregen. Uh, in de omgeving stadjes als Paderborden, uh, Minden en weet ik wat, daar speelde hetzelfde. Er was een tweestrijd tussen de overheden en de gilders. En de gilders hebben ervoor gezorgd, met name in Münster ook... dat er eigenlijk uh, in het kader van een machtsstrijd... en een streven naar een machtswisseling... de reformatie daar een kans kreeg. En uh, het is met name die, die stoetenberend, uh, Bernard Rotman, zoals die heette... Uh, die ervoor gezorgd heeft uh, dat die de partij van de, van de stadsoverheid... Uh, uh, minder populair heeft weten te maken door de reformatorische prediking, waardoor ook de gilden hem gingen ondersteunen. Ja, en, en ja. die wereldopers ja. vielen ja. dus in een gespreid bedje. Ja, in, ja. Uh, in, uh, en, en, en, en belangrijk is op een gegeven moment ook dat uh, Roodman zichzelf laat dopen. He, dus, dus zich daar, daarmee stelt onder het spirituele gezag van die nieuwlichters, van die Nederlanders. En. Uh, Westfalen, waar Münster in ligt, dat was toen zeg maar, deel van een gebied... waar men min of meer dezelfde taal sprak. Dus er was ook geen nauwelijks een taalbarrière. Uh, dus Jan van Leijden, die als een van de eerste zendelingen in Münster aanspoelde... Met zijn, met zijn vrienden. Die konden eigenlijk al gewoon in hun eigen taal. konden ze die inwoners van Münster gaan bestoken. met hun profetieën. En dat hebben ze gedaan. Dus midden in de nachten rolden ze door de straten. Er was geen straatverlichting. Iedereen bleef altijd s'avonds thuis. En dan hoorden ze daar. Zeg maar, die, die, die boete-kreten. van de, die Nederlandse wederdopers door de straten galmen. Doe boete, doe boete. Nu kan het nog. Straks is het te laat. Avond in, avond uit. Dan ja, ja, schrijf en jij ergens in jouw boek over Münster... dat het ook nog een soort... het woord gebruik je zelfs... appeal heeft ook vooral voor vrouwen. Um, ja, nou loop je wel een beetje op de, de, de feiten vooruit. Um, oh, dat is niet meteen al als ze uh, dus door die straten rennen in Münster... Dat, dat het vooral vrouwen zijn die zich daarbij aansluiten. Nee, nee dat, is, dat is pas in een volgende fase. Als, uh, als de wederdopers... Overwicht hebben bereikt en, en de, de ongelovigen eruit duwen. Dan blijven er eh, eh, verhoudingsgewijs heel veel vrouwen over om op, op de huisraad te passen. Als Jan het een beetje voor elkaar heeft, dan wordt die. ...seksueel gezien ook een interessante partij. Hij was sowieso ja. een, een aantrekkelijke verschijning. Ik bedoel, Iedereen had uh, wel eens pokken gehad... ...of wat puist, of, maar Jan was... ...een, een zeldzaam regelmatige verschijning. Dus je, aan... Maar nu hebben we dus de, de stad Münster... ...waarbij die wederdopers uh, rondrennen... Een, ...een aanhang vinden... Uh, ...bedjes gespreid, Jos zei het net... Uh, daar, zal de, daar, daar, ...daar moet... ...repressie ook van zijn. Dat moet uh, toch neergestampt worden... ...want daar Zeker. heb je toch als kerk niks aan... Ja, nee, de landgraaf Philip van Hesse uh, die heeft zijn troepen verzameld. Heeft een beleg opgeslagen rondom de stad. Uh, tezamen ook met de steun van de bisschop die uit de stad verdreven was. Uh, om nog even terug te komen op het luxe verhaal en De Sekspiel van, van Jan van Dat heeft mij ook altijd geïntrigeerd. Mensen die daarin geïnteresseerd zijn... moeten eigenlijk een roman lezen van Luther Blizzard... En dat is een, een, een collectief Italiaans schrijverschap die het boek Q geschreven hebben. En daar wordt Jan Verleden afgeschilderd als een avonturier uit Leiden die eens even de, mei, de meiden wil versieren en eens dus wat lol wil hebben en zich zo ver laat omkleden dat hij eigenlijk als een kannavaleske koning van Leiden uh, wordt uitgedost en daar de macht grijpt. Nee, dat beleg dat heeft natuurlijk ook de gevolgen van de situatie binnen de stad heel erg bepaald. En naarmate dat beleg efficiënter werd, er steeds minder mensen uit konden gaan. Voedselstromen werden tegengehouden. Er hooguit nog zo af en toe wat verraad gepleegd worden. En hopen dat er Wikileaks zouden ontstaan in de vorm van... Uh, hoe heet hij ook alweer? Uh, uh, ja, uh, Gresbeck of zo? Oh ja, Heinrich Gresbeck. Ja. Hendrik Gresbeck, uh, dat, dat is een spion geweest die zeg maar, uiteindelijk de zaak op de fles heeft laten gaan. Maar binnen die stad ontstaat dus een situatie van beleg. Ze moeten voilà. het daar in die stad uh, runnen. Ja. Dat betekent dat de oude machtsverhoudingen in ieder geval niet meer werken. Dat die wederdopers veel meer de macht naar zich toe gaan ja, en... en er is ook nog iets, iets anders wat heel belangrijk is... voor het uh, vervolg van ons verhaal. Um, Jan Matthijs, die bakker uit Leiden, die, de eerste leider... die had voorspeld Pazen 1534. En Jan Matthijs is zo overtuigd van zijn eigen provincie... dat hij die troepen van de bischop... in een mooi gewaad op een wit paard tegemoet gaat. En hij denkt, dan... De, de hemelse bijstand zal de vijandelijke troepen... echt gewoon met vuur slaan en verpletteren. En dan ineens zullen de trompe, trompetten in de hemel weer klinken, enzovoort. Um, wat er natuurlijk gebeurt, is er vallen schoten. Uh, de mensen op de muren van Munster zien hun profeet van, van de paard tuimelen. kop wordt afgehakt, er wordt met het hoofd gevoetbald. En ineens is Munster en zijn profeet kwijt, en zijn profetie. En dat is wanneer Jan van Leiden. De adjudant van deze profeet. ineens in een vacuüm moet duiken. een ruïne van een profetie uh, erft. en moet roeien met de riemen die hij heeft. mensen die ging, zich gingen twijfelen. aan de profetie. die konden er niet meer uit, want die zouden worden opgehangen door de bisschop. Dus er was eigenlijk helemaal geen uitweg meer. Je moest in die profetie geloven. of ja, je moest cynicus blijven. en maar hopen dat je kon overleven. En dat is het spanningsveld. waar de komende anderhalf jaar de inwoners van Münster. Uh, mee hebben te leven. En vervolgens gaat, dat zo, gaat hij zo ver dat hij zich tot koning laat. Ja, nee, inderdaad. Uh, eerst, is, eerst is hij profeet. Maar een profeet, die heeft een direct lijntje met boven. Dus die moet ook op een gegeven moment zijn volgelingen kunnen vertellen. Kijk, dit gebeurt er, dat kunnen we in de Bijbel lezen. Maar ook wanneer het gebeurt. En dat tijdstip, dat bleef hij zijn volgelingen schuldig. Hij durfde het niet meer te zeggen. Hij heeft maanden en maanden gewacht. En. Um, en ik denk dat dat koningschap van Jan... dat is een manoeuvre geweest die zijn, uh, zijn onzekerheid verraadt. Want een koning hoeft geen, niet uh, ho hoeft geen voorspellingen te doen. Maar hij gaat zich ook bemoeien met wereldelijke zaken. Ik bedoel, hij zorgt dat er een... Uiteraard. Uh... Ik bedoel, je, je bent in, in, uh, in beleg... Dus je moet, je moet zorgen dat je je muren op orde hebt... dat je, je voedselvoorraden distribueert. Ja, maar hij past zijn profetieën dan ook aan... of zijn, zijn, zijn, zijn visioenen of whatever that may be... past hij aan om vooral praktische zaken te regelen. Hey, Luc heeft gelijk. Hij, hij hanteert geen visioenen en geen profetieën meer. Hij zoekt de veilige kant uh, van uh, het oud-testamentische koningschap... zoals koning David dat in de praktijk had gebracht. Uh, in het koninkrijk van David en uh, de toekomst van het volk van Israël... had God voorspeld dat na David de, de, de, de, de, de voltooiing van het, het nieuwe Jeruzalem, nieuwe Israël zich zou vertrekken. En dat zou dan in de persoon van koning Salomon zijn. En Salomon is in de christelijke theologie is eigenlijk de voorloper van Christus. En daarom heeft koning Jan zich naar het model van David tot koning laten kronen om alvast het voorstadium, zoals dat werkelijk in het oude testamentische tijd... zich had afgespeeld, waarna uiteindelijk dan het, het tijd van uh, Christus en het evangelie komt... om nog eens overnieuw te doen. <lacht> Vergeet niet het begin van, van die restitutie. Het teruggaan naar zoals het begin ooit geweest is, is een rode draad. Dus maar wat hij ook gaat doen, sorry... Ja, nee. wat, wat hij ook doet is, is heel praktisch. En, en daarom wordt hij later wel eens echt hè, de eerste christelijke socialist genoemd. Hij gaat zorgen dat de voedselvoorziening geregeld wordt. Hij ontneemt mensen hun bezit. Hij ontneemt mensen ook de sleutels van hun huis bijvoorbeeld. Ah, dat is één grote In, in Matthias Huppel de pup staat al dat de, de, de, de, de discipelen geen, eigen, geen eigendom zullen hebben. Dat maar ze... hij maakt ook mensen af die het niet met hem eens zijn. Want er zijn ja. voortdurend onthoofdingen. Maar dat is pas later. En dus in anderhalf jaar uh, verandert er veel natuurlijk. Hè? Als, je, uh, als je heel bang bent, anderhalf jaar uh, in toenemende doodsangst in je stad zitten. Voor dat beleg? Ja. ja hij, uh, hij, die die, die, die, die bischop heeft twee stormlopen op de muren uitgevoerd. Dat verandert gewoon alles binnen. Dus dus het ontzaart. Uh, het ontaard. Uh, hij predikt op een gegeven moment uh, uh, veel wijverij, het nieuwe huwelijk. Uh, ja. Hij omringt zich door. Uh, vrouwen, hij schaamt zich er niet voor... om iedereen die het niet met hem eens is uh, te onthoofden. Ja. ja, nou, het wordt, wordt steeds... Schreedver... volledig uit de klauw, nou in ja, ieder geval. Je, je, die praktische maatregelen van jou... dat is helemaal geen tegenspraak met... Met uh, wat nodig is. Hij moet overleven. En het onthoofden, Het wordt steeds meer een openbare ordeprobleem. Maar heb je dan niet uh, dat er een. waarom is die verdergaande radicalisering niet doorgegaan? Als je het nou weer even naar een ander tijdperk in, uh, in Guyana uh, Jonestown. Jones. Waar ja. je ook zo'n sectarische uh, beweging hebt gehad, die uiteindelijk zo bedreigd waren. En ook zagen, nou dan nemen we de eind, de apocalypse in eigen hand. En wij slaan de hand aan onszelf om, uh, hè, om, om zo onszelf te, te bevrijden. En naar uh, het nieuwe ja, tijdperk. Misschien nog het laatste restje katholieke erfenis dat zelfmoord-doodzonde is. Ik heb <laughs> geen idee. Nee, nou, kijk, er is een groot verschil. Uh, ja, het voorbeeld van jou is geïsoleerd. Het dus ligt geïsoleerd in de wildernis. Maar waar ook bedreigd door Amerika. En, Wel, en, maar dat is een ja. bedreiging heel ja. ver weg. Terwijl ja. hier de bedreiging aan de andere kant ja. van de muur zit. En dus je kunt er niet uit. Het moet daar gebeuren. Maar waarom ontaardt het dan zo? Ik kan me voorstellen dat ze zich bedrijf voelen. Maar waarom bijvoorbeeld die veelwijverij waar later... Ja, natuurlijk laten we dat eindeloos... nu, laten we dan nu even echt bestellen. Okay, nou, nou, ja, het nieuwe de huwelijk. Denk. Goed, Grofweg ja. had je 8000 inwoners. En uh, ongeveer 6000 ervan waren vrouwen. Waarom? Um, uh, al Onder Jan Matthijs waren alle sceptici... Waar die, die niet geloofden in de eindtijd en zich niet opnieuw wilden laten dopen. Die werden gewoon uh, op, een, uh, op een hele stormachtige, sneeuwige ochtend de stad uitgedreven. En er kwam een nieuwe influx voor in de plaats. Maar er waren ook veel mensen achtergebleven. Die oorspronkelijke bewoners van Münster die moesten hun huisraad achterlaten. Kostbaar bezit. Het waren mannen die weggingen en die stelden hun vrouwen hoofdzakelijk aan om op de spullen te passen. Vandaar dus een enorm overwicht. Van vrouwen. Er kwamen ook buitenproportioneel veel vrouwen binnen. Ik heb nog nooit echt een goede verklaring daarvoor gelezen. In ieder geval, uiteindelijk als de poorten sluiten heb je 6.000 vrouwen en grofweg ja. 2.000 mannen. En die, en die vrouwen, die, die zijn allemaal hartstikke geïnspireerd. Dus die, die komen ook allemaal met, met profetieën. En je kunt niet hebben dat als een stad in uh, beleg is... dat er om uh, de dag een nieuwe profetie wordt uh, uitgeroepen. Want dan hou je de kluit niet bij elkaar. Ja, ik, ik geloof dat er ook allerlei godsdienst sociologische studies zijn gedaan... dat vrouwen ontvankelijker zijn voor bepaalde religieuze uh, uh, stromingen en, en, en aan duidingen, aanroepingen dan mannen. Maar laten we dat maar even in het midden laten. Ja. Uh, er was ook nog iets met, voordat we... want we moeten naar een eind toe, denk ik. Hè? Uh, er was iets met een luikje aan vrouwen. Doen we dat nog eventjes? Jan had een luikje waar, met, met, zijn, met al die vrouwen die, die, die hem bedienden. Of zullen we dat gaan laten <laughs> zitten? Uh, een luikje? Uh, nee, we, we, we, nooit van gehoord. Nooit van gehoord. Van gehoord. Een plankje, een plankje, waarop de naam stond van de vrouw... Die oh, oké, okay, avond... ja, ja, ja, ja. ja, ja. De, de, de vrouw van de avond, ja, ja, ja. Die, die, ja hij had een hele hofhouding, hij had het, het harem van 17 vrouwen. Ja. We, we moeten naar het, naar het einde toe, want dit koninkrijk van Jan uh, redt het in ieder geval niet. Mm -hmm. uh, hij wordt overmeesterd. En uh, uh, er moet natuurlijk een voorbeeld uh, gesteld worden... voor deze enorme hoogmoedige man. Waarin hoogmoed, geloof ik, ernstiger is... dat hij zichzelf koning heeft genoemd... dan dat hij uh, eventueel de vertolker van God zou zijn. Ik geloof dat dat ernstiger is hè, in de 16e eeuw. Je dient jezelf niet koning te noemen. En hij wordt terechtgesteld. Mm -hmm. Op een uh, gruwelijke wijze. Met gloeiende tangen wordt... Uh, ja, gewoon de, de bekleding van zijn botten... wordt er gewoon hapje voor hapje afgetrokken. En uiteindelijk een, bol, een, een dolkstoot... In zijn hart. En twee medestanders die ffff, eigenlijk hetzelfde lot. Wat, wat als we naar een betekenis, een erfenis van Jan van Leiden gaan? Moeten we dan tot de conclusie komen... met profeten loopt het altijd slecht af? Of is dit juist een eerste uh, iemand die zegt... Wat, wat, wat zou je zijn erf, erfenis willen noemen, Luc uh, Pannhuis, hm, Nou, dat, dat, dat, uh, de, de, de, de eindtijd... Is een lastige muntsoort om mee aan het speculeren te slaan. Dat sowieso. En, um, nou ja, inderdaad, profetieën. Het is ook ja, levensgevaarlijk. Ik bedoel, ja. De wederdopers zullen er niet uh, heel erg blij mee zijn geweest met, uh, met zijn reputatie? Uh, nee, dat heeft ze jarenlang uh, antipropaganda opgeleverd. Omdat dit exempel van, van pure slechtheid... Uh, als een ordinaire amateur de macht grijpt... en zichzelf tot koning uitroept... dan is elke status quo in gevaar. Dus alleen al de politieke lading van dat voorbeeld van Münster... dat, dat heeft ze nee. partij gespeeld. Mm -hmm. Het zijn de mensen in de DDR geweest. Uh, God zij geloofd. Uh, die van dat e exempel ja. nog iets deugdzaams ja. hebben gemaakt door Münster uit te roepen tot het eerste socialistische ja. experiment. Maar hm. religieus bijklussen, religieus doe het zelf worden, in deze vorm is, is een gevaarlijk spel. Is, moet nou, we zien vandaag dat er natuurlijk heel veel zelfklussers zijn. En je, met de moderne media kan je heel makkelijk je nieuwe eindtijden uitdragen. Het is natuurlijk alleen de vraag hoe je het in de praktijk brengt. En ik denk in de Nederlandse geschiedenis is er geen voorbeeld van een profeet of een ziener die zo revolutionair... Hè, die wilde ook al de bestaande structuren omverwerpen, hè, de, de, sted, de stedelijke besturen. Wilde die, hè, dus er is geen voorbeeld van iemand die zo gewelddadig, revolutionair uiteindelijk... Eh, Eigenlijk zou hij in de kamer moeten. De hij historische moet, kamer. Hij moet in een mooi venster. Hij moet in de kamer. U hoorde Luc Panhuizen, Piet Visser en Peter-Jan Marge over Jan van Leiden. Hartelijk dank. Michal Citroen en Jos Palm over Nederlandse zieners, profeten en genezers. En vandaag was dat Jan van Leiden. En wilt u deze aflevering op cd bestellen? Dan moet u 7,50 euro overmaken op Giro 444600... ten name van de VPRO in Hilversum, onder vermelding van Jan van Leijden. En wilt u de hele serie bestellen? Maak dan 30 euro over... naar datzelfde Giro-nummer 444600 in Hilversum... en dan onder vermelding van serie zieners.